11 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Partijleider Henk Krol van 50PLUS verlaat de partij... en richt een nieuwe beweging op, de Partij voor de Toekomst. Dat heeft hij in een brief bekendgemaakt. Reden voor zijn vertrek is het conflict van de afgelopen weken... over de rol van partijvoorzitter Dales binnen de partij. In de afscheidsbrief zegt Krol dat het in de partij... niet meer om de leden gaat, maar om ego's. En er zouden ook te veel baantjesjagers in 50PLUS zitten. Een week geleden kondigde voorzitter Dales zijn vertrek aan nadat een groot deel van de partijtop het vertrouwen in hem had opgezegd. Henk Krol bleef toen achter zijn voorzitter staan. Het kamerlid Femke Merel van Kote arissen gaat met Krol mee in de nieuwe partij. Beiden houden wel hun huidige zetel in de Tweede Kamer. Rusland heeft opnieuw een recordaantal nieuwe coronapatiënten gemeld, 10.633... In totaal zijn er in Rusland 1280 mensen gestorven door het virus. Maar experts denken dat het echte aantal vele malen hoger is... omdat er niet genoeg wordt getest. In het verre noordoosten van Rusland zijn 3000 tot 10.000 medewerkers... van een energiecentrale positief getest. En ook zouden naar schatting 125.000 mensen... in de hoofdstad Moskou besmet zijn geraakt. In de Duitse stad Koekshaven ligt sinds donderdag... een cruise-schip met duizenden werknemers van TUI voor anker... Eén persoon aan boord is positief getest op het coronavirus. Er zitten geen gasten op het schip. Het was door Tui Cruises ingezet... om de bemanning van andere cruiseschepen terug naar huis te brengen. In totaal zijn er 2890 mensen aan boord. Zij blijven in quarantaine totdat iedereen is getest op het virus. Het weer. Wolkenvelden en lokaal kan er een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Mijn moeie carrossée, comme une Formule 1, de la ligne des gens, à de la pointe des seins. C'est une œuvre parfaite Ses parents l'ont conçue sans le moindre défaut Et pour les mains d'un homme c'est plus qu'il n'en faut Sur toutes ses facettes Quand je veux négocier un amoureux parcours Elle s'échauffe vite et part au quart de tout Nerveuse Et dynamique. À peine un tour d'essai au circuit des passions. Elle se place en force, en pôle position. Rondissant et magique. Pour devenir champion de cette Formule 1, il m'a fallu passer les tests et point par point. Affirmer. Mes ressources Ne jamais courir ailleurs à contresens Ou bien être surpris par la panne d'essence Au milieu de la course Car elle n'a jamais le plus petit raté Possédant sur ce point un réservoir d'idées Vraiment, vraiment phénomène Pour ce qui est du bonheur, carburant ou super Dans la compétition jamais elle ne perd La tête et les pédales Maman, mes carrosses, c'est comme une formule C'est un joyau unique, un modèle fait main Négocions nos joies sur les chapeaux de roue, dans les ravis de nuit où l'amour nous rend fou, fou. Quand nous faisons équipe, et quand au petit jour après le tour d'honneur, la tente est glorieuse elle pose son cœur, la suive, et la cible. Sur ma poitrine en feu par moment, je me sens sur la plus haute marche au podium des amants, comblé de mousse sportive. Maman c'est comme une formule 1, de la ligne des jambes à la pointe des seins. Oui, c'est une œuvre. Elle a changé ma vie, j'en suis fou d'amour Elle est ma raison d'être et hante nuit et jour Et mon cœur et ma tête Et mon cœur et ma tête Welkom terug luisteraars bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook in dit tweede uur uw muzikale gastheer. We openden met het nummer, het jazzy nummer van Charles Navou, La Formule 1. Wat in dit geval ging over de vergelijking tussen een bloedmooie dame en zo'n prachtige Formule 1 wagen. Een geestig en lekker jazzy nummer over Formule 1 gesproken. Ik heb op dit moment aan de lijn Hilly Jansen... de directeur van het Zandvoort Museum... om eens even te praten over wat deze dag allemaal had kunnen zijn. Goedemorgen, Hilly. Goedemorgen. Ja, dat is voor jou een rare dag, denk ik. Je had natuurlijk gehoopt op een vol dorp... en ook jouw museum met de tentoonstelling. En nu moeten we het zonder doen. Vertel. Ja, het is, het is echt verschrikkelijk. Wij zijn maanden bezig geweest met, uh, met de voorbereiding van deze tentoonstelling. Uh, wij weten van we gaan drie jaar programmeren. Welk thema gaan we doen, nou, we hebben een luxe pro pro pro pro probleem, want we kunnen zoveel dingen doen. Er is geschiedenis van 48 tot 85, daarvoor zelfs nog 39 met Prins Bernard. Dat we een straatenssecretie hadden. Het is een hele rijke historie. Dus nou ja, dan moet je keuzes gaan maken. Nou, dan zijn, je, zijn we met z'n allen bezig met het vrijwilligersteam, En uh, dan hoor je de dag voordat je opgaat. Het gaat niet hoor. Dus dan moet je wel even van komen. Dat moet ook voor niet alleen jou, maar ook voor al je vrijwilligers een ontzettende teleurstelling ja, zijn tuurlijk, geweest. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, Schilderen, Timmer, uh, er is een speciale ruimte gecreëerd... de 3D-sound-experience van uh, Stefan de Groot en Edwin Teunenzen. En dan denk je, nou, dit is ons publiekstrekker. Ik denk dat de mensen in de rij gaan staan. Nou ja, dus niet, niemand heeft de hele tentoonstelling nog gezien. Het is heel verrang. Ja, het is inderdaad verrang. Nou, ik hoop, uh, er schijnt wat beweging te zitten op dit moment... In uh, het uh, lichtelijk uh, opheffen van de diverse allerstrengste maatregelen. En ik hoop ja. dat Musea, waaronder uh, ook uh, dat van ons hier in Zandvoort, uh, daarop kan meeliften. En al is het maar beperkt, uh, dat je dan toch uh, een beperkt aantal bezoekers uh, per keer zou kunnen toelaten. Nou ja, op zich zijn we er klaar voor. Ik krijg bijvoorbeeld net uh, een meneer die is uh, filmer voor de Max Verstappen fanclub. Die zegt van, gaat deze tentoonstelling straks weg? Nee, deze laten we doorlopen, want niemand heeft hem nog gezien. We laten een andere nu eruit uh, uh, wegvallen om toch maar mensen deze tentoonstelling te kunnen laten zien. Nou, dat vind ik wel een Echt goed bericht dat jullie dat besloten hebben, want het zou inderdaad zonde zijn uh, als je in je schema je gewoon je strak aan je schema houdt en deze tentoonstelling door niemand gezien zou kunnen worden. Want ik denk dat nee. niet alleen Zandvoorters, maar ook mensen hier uit de regio uh, die tentoonstelling heel graag zouden willen zien. Ja, en op zich kun je dit jaar rond door laten lopen, hè? want het hoort bij de DNA van Zandvoort, de geschiedenis van het circuit. Dus dit blijft. Uh, tot, uh, tot het historische uh, cultuurbesef uh, horen van Zandvoort. En ik ben zo blij dat, dat er een beetje lucht komt... ook al is het dan beperkt... dat wij straks via een protocol mensen binnen kunnen laten. En daar gaan we zeker aan mee doen. Ja, nou dat, uh, dat hoop ik ook heel sterk hoor. Uh, tot dan, heb ik begrepen... kan je ook nog de tentoonstelling uh, online zien? Ja, we hebben een uh, 3D uh, virtuele tour En die staat op YouTube... Dus als je kijkt op het kanaal, zeg maar de website van het Zandvoortsmuseum, dan zie je YouTube en allerlei online dingen. En daar staat hij bij. En dan is het net, het is heel prachtig, gemaakt door Patrick Kool, een van de Zandvoortsondernemers. En, en die heeft dan, dat is net of je door het museum wandelt, maar dan, dan in het kleine vanaf je computer. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik, ik ga dat zeker doen. Oké, okay, leuk. Nou, Hilly, leuk even met je te praten. En uh, ik hoop en ik roep ook iedereen op... zo gauw uh, via protocol uh, de musea toch weer een stukje open ja. kunnen. Laten we ja, vooral ook deze prachtige de tentoonstelling gaan bekijken. Ja, absoluut. Jullie zijn allemaal welkom. En dan doen we het gewoon één voor één. Oké. Okay. Zeg, dankjewel. heel veel succes en sterkte in ja. de komende tijd. Is goed, dankjewel. Bye. kende dit natuurlijk. Dit was de one and only Toets Tielemans, Jean Toets Tielemans, met zijn wereldberoemde nummer Blue Z, Een mooie live opname. Ik heb nu klaarstaan een nummer van Europe's First Lady of Jazz. We hebben het natuurlijk over Rita Reis. Een opname uit 1965. Een prachtig, lyrische ballad. Waltz For Debbie. In her own sweet world, populated by dolls and clowns, silly And the prince and the big purple bell leaves my favorite girl unaware of the worried frowns that we weary grown ups always. Oh, well, in the sun, she dances to silent music, songs that are spun of gold. Somewhere in our own little head One day, all too soon She'll grow up and she'll leave her dolls And her prince and her silly old bear When she goes, they will cry As they whisper goodbye They will miss her, I fear, but then so will. They will miss her, I fear, but then so will. I... Een prachtig nummer. Zo'n ballet met dan een klein stukje uptempo in het midden... en dan weer als ballet eindigen. Prachtig baswerk trouwens ook van Pim Jacobs. Uh, sorry, van Ruud Jacobs. Uh, Pim Jacobs hoorden we aan piano, gitaar, Wim Overgauw. Geen drums hier. Een heel mooi uh, trio bezetting uh, in die tijd. Uh, alleen piano, gitaar en bas. En ik moet zeggen, ik miste de drums absoluut niet. Het werd prachtig door de gitaar en de bas gestuurd. Uh, Accordeon hoor je niet zo gek vaak als jazzinstrument, maar uh, ik heb een cd uh, van het Johan Clement trio. Johan Clement uh, een uh, Belgische jazzpianist die veel in Nederland vertoeft, ook lesgeeft in Den Haag op het conservatorium. Uh, met uh, de accordeonist Ronnie Verbiest. En Ronnie Verbiest en hij hebben een cd gemaakt I Remember Johnny Meijer. En van, dat, van die cd... gaan we luisteren... naar het nummer Sweet Lorraine... En dat was Johan Clement met Ronnie Verbiest op accordeon. Begeleid door, jo, uh, door Bart De Nof op bas en Luc van der Bos op drums. Uh, wat vocals weer. Ik heb voor u klaarstaan uh, een fantastische vocal group. Namelijk The Four Freshmen. Gigantisch populair in de jaren 50 en 60. Uh, een echte jazzy sound... We gaan luisteren naar On the Sunny Side of the Street. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet To the sunny side of the street Can't you hear a bitter pan? And the happy tune is your step Life can be so sweet On the sunny side of the street I used to walk in the shade With all the blues on parade Over. If I never have a cotton pick and dime, I'll be rich as Elvis Presley, gold at my feet on the sunny side of the street. I used to walk, walk in the shade, with all the blues, a blue Over. If I never, never, ever have a cotton-picking penny, I'd be rich, rich as Luella Parsons, gold dust at my feet, on the sunny side of the street, on the sunny side of the street. En dat waren de Four Freshmen met On the Sunny Side of the Street. Inmiddels uh, heb ik Ben Zonneveld aan de lijn. Goedemorgen, Ben. Ja, goedemorgen, Ja. Zo, en, dit is uh, weer een ander uh, soort muziek als uh, van maandag tot en met uh, zaterdag. Ja, nou, het is, uh, een, wat je al zelf aanhaalt is een rustig soort jazz. Yes, en dat vind ik wel lekker om maar te luisteren. En al dat uh, gepiep, dat hoeft voor mij niet. Maar nou, dit is uh, lekker. <lacht> ja, ik heb een beetje... <lacht> Easygoing uh, jazz geprogrammeerd voor vanochtend. Uh, wat uh, ook makkelijk bij de niet, uh, zeg maar, super jazz uh, toch uh, prettig de oren in komt. Ja, nou, ik heb gisteren nog een fan van je gesproken... die, uh, die mist het jazzprogramma op de zondag. Ja. zaterdag tegenwoordig. Ja, en we hebben er twee, hè? En op zaterdagmiddag en op zondagochtend. Ja, ja, ja, ja. ja klopt. Dat is, uh, dat is ook hartstikke jammer, maar... Uh, we hopen dat uh, de komende tijd we toch wat uh, meer lift krijgen. Ook hier dat uh, ZFM weer wat van zijn uh, normale programmering kan terugkrijgen. Ja, we moeten daar maar eens heel langzaam uh, aan gaan werken om dat uh, uh, weer een beetje op poten te krijgen, denk ik. Ja, ik begreep uh, van ik kreeg, zag een mailtje voorbij komen ja. dat men inderdaad ja. toch wel druk bezig is om te kijken in hoeverre we de studio uh, weer een beetje. Je back to normal kunnen krijgen. Nou ja, we wachten dat rustig af. En nou, ja, in de tussentijd draaien we gewoon wat uh, gezellige muziek wat en gezellige hebben we muziek. gezellige praatjes zoals met jou. Ben, wat ja. heb je vandaag? Voor wie heb je de groeten? Nou ik doe vandaag de groeten aan Ayla van Kessel. Ayla van Kessel heeft ons ontzettend geholpen uh, de afgelopen paar dagen 4 uh, en 5 tv te maken. En zij heeft daar ook haar eigen inbreng in, want zij heeft de film gemaakt eerder daarvan uh, een stukje overal niet schaft. En daar, uh, dat hele product, dat is dus uh, uh, morgen en overmorgen te bekijken. En daarin speelt zij een zeer grote rol en daar wil ik er ontzettend voor bedanken. En uiteraard daarvoor de groeten. Oké, okay, uh, helder. Ik... Neem aan dat je uh, de tijden al doorgesproken hebt voor uh, morgen en gisteren en, en overmorgen. Ja, dat heb ik net met Jelmer. Die heeft dat nog een keer uh, in mijn gesprekje in het eerste uur met Jelmer uh, gaf hij ook al die uh, tijden aan. Uh, morgen om uh, zes uur en uh, ja. op bevrijdingsdag s ochtends om tien uur, hè? Ja, nou we hebben uh, de, de, de stukken van uh, de bevrijdingsdag en, en natuurlijk de uh, herdenkingsdag, die zijn allemaal keurig opgenomen. Daar wordt op het keihard aan gewerkt om daar een uh, mooi programma van te maken. Dus uh, ik zou zeggen jongens en meisjes en heren en dames, kijk morgen om 16.00. Nee, 18.00. 18.00, sorry. Ja, ik zit met iets anders in mijn hoofd, want er wordt ook nog een krantje gelegd tegen die tijd, maar dat... Mag eigenlijk niet bekeken worden. Um, dus om zes uur is het doorloopprogramma en we hopen dan door te gaan naar het Nationale Monument. En om tien uur op 5 mei uh, zul je zien wat de burgemeester Moorburg en de veteranen over deze dag te vertellen hebben. Nou, we kijken daar zeker naar uit. en uh, ik, ik ben ervan ja, overtuigd ja. dat uh, alle luisteraars uh, naar dit programma ook zeker zullen afstemmen op uh, ZFM TV. Ja, dat is kanaaltje 40 op zich al. Ja, en op YouTube, hè? En op YouTube, ja. Het uh, YouTube kanaal speelt uh, ook weer een grote rol in deze. Uh, dus uh, mocht je een, een ander merk hebben waar het niet op uitgezonden wordt... dan kan je dat via de YouTube bekijken. Exact. Hé hey Ben, ik wens jou nog een uh, prettige zondag. Ik zie het begin ja, het toch een beetje op te klaren. Dus we maken er gewoon wat moois van. Ja, we gaan rustig even in de tuin zitten vanmiddag. En om drie uur gaan wij natuurlijk, het is jammer maar helaas, maar we gaan toch naar Zandvoort kijken. Naar historische beelden over de Grand Prix die geweest zijn. U luisterde naar het bekende nummer I Think It's Gonna Rain Today. Maar deze keer vertolkt door Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven op drie vleugels. Met een prachtige orkestonderleiding van Rogier van Otteloder erachter. Dan is het weer tijd voor wat vocaals. Een van uh, toch wel de uh, betere jazzzangeressen... Uh, goede opvolger van mensen als Sarah Vaughan en uh, van Ella Fitzgerald is natuurlijk de Canadese Diana Kroll. Ik heb hier een opname klaarstaan uh, van haar live concert uh, in Parijs in uh, 2001. Uh, was werkelijk in Olympia, iedere avond dat ze daar speelde, bommetje, bommetje vol, helemaal uitverkocht. Uh, en we gaan luisteren naar Diane Kroll, aan de piano natuurlijk, en zang. Anthony Wilson op gitaar, John Clayton op bas, Jeff Hamilton op drums. En ook nog de Orchestre Symphonique Européen onder leiding van Ellen Broadband. Let's Fall in Love. I have a feeling, it's a feeling. I'm concealing. I don't know why. It's just a mental, a sentimental alibi. But I adore you so strong. Why go on in Love is calling, and I am falling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for it. Let's take a chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. Let's close our eyes and make our own paradise Little we know of it, still we can try to make good We might have been meant for each other To be or not to be, let our hearts do.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 Dat was Diana Kroll live uit Parijs. Een van de andere giganten van de jazz is natuurlijk Dave Brubeck. Dave Brubeck die gespeeld heeft in diverse bezettingen. Uh, een aantal vaak met uh, Paul Desmond natuurlijk. Vanaf het begin eigenlijk ook. Uh, als er andere ritmesecties bij kwamen. Maar dit is dus een opname van de cd... Eigenlijk nog LP Brubeck Time uh, uit 1954. Dit was eigenlijk de eerste uh, bezetting nadat er vele anderen met onder andere Joe Morello kwamen. Maar hier gaat het om Dave aan piano natuurlijk, Paul Desmond op sax, Bob Bates op bas en Joe Dodge op drums. In deze bezetting speelden ze van 1951 tot 1956. We gaan luisteren naar A Fine Romance... En dat was Dave Brubeck. Uh, de volgende die ik heb klaarstaan is een nummer met wel een hele bijzondere titel: Ballad for Very Tired and Very Sad Lotus Eaters. Het is een compositie van Billy Strayhorn, uh, beter bekend door zijn uh, heel bekende nummer Take the A Train, maar ook deze ballad is uh, door hem geschreven. Uh, we gaan luisteren in een uitvoering van Scott Hamilton op de uh, Christoph uh, Jeff Hamilton, geen familie overigens, op drums. En zij worden bijgestaan door Tamir Hendelman op piano en Christophe Luthie op bas. The ballad for very tired and very sad lotus eaters. Dat waren Scott en Jeff Hamilton. Scott hebben we natuurlijk vaak ook hier in Theater de Krocht gezien... bij Jazz in Zandvoort. Tijd weer voor wat vocals. In het eerste uur draaide ik The Four Freshmen... Een bekende vocale groep uit de 40e en 50e jaren. Een andere groep die bekend was uit die tijd was de Hilo's. En de Hilos die hebben zich doorgeëvolueerd, zou je kunnen zeggen, tot de Singers Unlimited. Gene Perling, de leider, was voorheen ook zanger bij de Hi-Los En datzelfde gold voor Don Shelton. Bonnie Herman, een mooie vrouwelijke stem, kwam daarbij. En wij gaan luisteren naar een heerlijk nummer van hun cd Masterpieces... The Singers Unlimited met Bye Bye Blues. Da, da, da, da. En zo loopt het alweer tegen de klok van twaalf. En dat betekent einde van deze zondaguitzending. Die vandaag weer, zoals dat tijdens de gewone programmering ook zo is, een jazzprogramma was. Morgen, zoals ik u al vertelde, hebben we een thema-uitzending, 4 mei. En zal ik muziek draaien uit de jaren van de Tweede Wereldoorlog-muziek van de jaren 40-45. Zowel Nederlands als Engels als Amerikaans. We eindigen vandaag de uitzending met een nummer van Oscar Peterson en Ben Webster. Zeer toepasselijk genaamd, genaamd Sunday. Ik wens u nog een prettige zondag en tot morgen tien uur.